Het NOS-journaal, Jan van der Putten. Bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu verdwijnen de komende zes jaar tussen de 2000 en 2300 banen. De vermindering heeft te maken met het streven naar een kleinere overheid, waarover afspraken zijn gemaakt in de formatie. Ook bij andere ministeries zijn of worden banen geschrapt. Minister Schultz van Hagen wil in totaal 17,5 besparen. Ze schrijft aan de Tweede Kamer dat mensen van wie de baan verdwijnt... worden geholpen bij het vinden van ander werk, binnen of buiten het ministerie. Schultz verwacht vanaf 2015 een fors natuurlijk verloop door de vergrijzing. Door het koude weer hebben automobilisten vanmorgen last gehad van gladheid. Volgens de AWB was het in het hele land, behalve in het Noorden en Zeeland... plaatselijk glad door bevriezing. Vooral in Noord-Holland zijn ongelukken gebeurd. Onder meer op de A9 tussen Beverwijk en Haarlem. Volgens Rijkswaterstaat is er gisteravond en vannacht wel gestrooid. Maar heeft de strooilaag niet overal voldoende gewerkt? Nee, in sommige plekken was het nog iets boven het vriespunt... en op een aantal uh, plaatsen in Nederland was het uh, eronder. Dus dat is heel verschillend. Dat zie je nu ook aan de aanleiding van vanochtend. Met name in die hoek van Alkmaar Haarlem. Daar hebben we de meeste aanrijding gehad. Zo'n 9 uh, van de 18 in totaal uh, sinds vanochtend 6 uur. En het zijn inderdaad ook echt de bruggen en de viaducten. Ook in de regio Utrecht hebben we een aantal locaties op bruggen wat aanleiding. Door een slippartij stond er rond half negen tussen Castricum en Knopend Polderplein. een file van 12 kilometer. Alle rijstroken zijn inmiddels weer open. De verkoop van auto's in Europa loopt weer verder terug. In augustus en september trokken de verkopen iets aan. Maar in oktober werden 1,8% nieuwe auto's verkocht dan in oktober 2010. Nederland kende nog een kleine groei van ruim 1%, maar die groei is snel voorbij, zegt redacteur Louis Dekker. Die tijd is echt voorbij, want je ziet ook in Nederland de afgelopen twee, drie maanden... dat we echt al richting nulpunt gaan en niemand kan zeggen hoe de komende maanden gaan zijn... Wel is duidelijk dat de branche al heeft voorspeld dat volgend jaar in Nederland er weer 10% van afgaat. In totaal werden er in de eerste tien maanden ruim 11 miljoen auto's verkocht in Europa. Dat is 1,2% minder dan een jaar geleden.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 A9 vanuit Alkmaar is het nog druk bij Badhoeverdorp, 2 kilometer file. A28, Zwolle richting Utrecht bij Amersfoort, 2. En de A50, Arnhem richting Os, voor knooppunt Valburg, 3 kilometer. Mag ik u eens vragen? Wat doet uw verzekeringsmaatschappij voor u? Bij IAK-verzekeringen willen we het beter doen, anders...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 Raadpleeg voor uw besluit tot investeren altijd het prospectus. Voor dit project geldt geen prospectus en een vergunningsplicht van de AFM. Vraag het prospectus nu aan op jeashipinvestments.nl. Yeah dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Er moet meer onderzoek worden gedaan naar de toename van allergieën. Ambulances kunnen sneller ter plekke zijn. Hoop voor kleine ondernemers die geen lening krijgen van de bank. De kredietunie. Als de banken het niet meer doen, dan moeten we het zelf doen. En het ochtendhumeur van Koos Postemaat is 5 over 10. Het vervolg is dit van Caro Goedemorgen Nederland. Er moeten meer centra komen die onderzoek doen naar de oorzaken... en de gevolgen van de toename van allergieën in Nederland. En daarvoor moeten meer artsen worden opgeleid tot allergiedeskundigen. Jan de Monchi, goedemorgen. Goedemorgen. U bent hoogleraar allergologie aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Wat is dat, allergologie? Nou, dat is het vak wat zich bezighoudt... met de behandeling van mensen met allergische ziekten. En hoeveel zijn dat er in Nederland? Nou, er zijn maar een klein aantal in Nederland, uh, zo'n dertig. En uh, er zijn natuurlijk heel veel dokters die te maken hebben met patiënten die allergisch zijn. Ja. Maar er is een kleine groep patiënten uh, en die speciale aandacht nodig heeft. En daar, die mensen gaan naar de allergoloog, zoals dat heet. Juist, maar het probleem van mensen met allergieën is uh, in bredere zin veel groter. Er is natuurlijk een hele grote groep. Bijna 20 van de bevolking heeft één of andere allergie. Maar het merendeel van die mensen kan heel prima bij de huisarts terecht... of met zelfhulpmiddelen... Ja. En daar zijn natuurlijk ook mensen die naar een longarts of naar een huidarts gaan. En dat is ook prima. Maar er blijft een groep over en die groep wordt eigenlijk steeds groter. Die onvoldoende geholpen wordt door de gewone patiëntenzorg, om het zo te zeggen. En daar lopen wij op het ogenblik uh, tegenaan. En waarom wordt die groep groter? Heel precies weten we dat eigenlijk niet, maar er zijn uh, theorieën over die langzamerhand toch wel aardig lijken te kloppen. En de belangrijkste theorie daarover, dat heeft te maken met de hygiëne. Uh, de, de, zo heet ook de hygiënehypothese. En dat, die geeft aan dat als je als pasgeborene in contact komt met gezonde bacteriën, of misschien moet ik zeggen weinig agressieve bacteriën, dat is goed voor je immuunsysteem. Je immuunsysteem moet een beetje opgevoed worden. En het lijkt erop dat wij in onze westerse samenlevingen eigenlijk te weinig in contact komen met dat soort onschuldige bacteriën. We zijn te schoon geworden. We zijn te schoon geworden, ja, dat klopt. Ja, ja. Dan hoor ik uh, voedingsdeskundigen ook vaak praten over uh, de kwaliteit van ons voedsel: en dat dat ook zou leiden tot allergieën. Ja, dat, dat zou. Kunnen, ik denk niet dat dat de belangrijkste oorzaak is. Langzamerhand is ons voedsel wordt toch wel schoner. Er zijn minder uh, bestrijdingsmiddelen uh, komen in ons voedsel. Uh, er is heel veel discussie natuurlijk over antibiotica. Ik denk dat dat wel de goede kant op gaat. Maar we zitten toch als behandelende dokters... met een steeds grotere groep patiënten die op ons afkomen. Ja, en, maar als u de oorzaak niet precies weet, behalve dan dat we te schoon zijn geworden. Wat doe je er dan aan? Nou, je moet natuurlijk twee dingen doen. Je moet aan de ene kant eh, onderzoek doen, wat u ook al aankondigde... om de oorzaken proberen aan te pakken. En er gebeurt al heel veel onderzoek. Er moet uiteraard nog veel meer gebeuren. Maar ondertussen moet je ook zorgen dat al die allergische mensen... die toch wel heel veel klachten kunnen hebben... en vooral die, die topgroep, zeg maar, die, die heel veel last van hun allergieën heeft... die in hun dagelijks functioneren enorm gehinderd worden... en die een, echt een beperking van hun kwaliteit van leven hebben... die heel is. Is met zeg maar, diabetespatiënten of andere mensen met een chronische ziekte... dat die ook geholpen worden. En daarvoor roepen wij vooral eh, op het ogenblik dat het eigenlijk niet goed gaat. Nee. En dus zijn er meer artsen nodig eh, die eh, onderzoek kunnen doen. En die artsen die zijn er niet. Waarom zijn die er niet? Er worden te weinig mensen opgeleid op het ogenblik. Uh, daar moeten we met z'n allen, denk ik, uh, meer ons best voor doen. Het heeft ook te maken met hoe de gezondheidszorg in Nederland is ingericht. Uh, en uh, ja, wij roepen de, zowel de ziektekostenverzekeraars als ook de overheid op... Om, om meer aandacht te hebben voor dit probleem. Want we zien dat de dokters die patiënten behandelen helemaal overstroomd worden met patiënten... en dat de wachttijden voor ziekenhuizen enorm oplopen op het ogenblik. Dus mensen met een allergie kunnen dan niet meer goed worden geholpen? Ja, het duurt erg lang voordat ze geholpen worden. En patiënten zijn daar zeer ontevreden over als ze soms een jaar of zo moeten wachten... voordat ze bij een specialist uh, kunnen geholpen worden. En wat zijn de klachten dan doorgaans van dit soort mensen, dit soort uh, patiënten? De, de klachten kunnen variëren van eh, ernstige anafylactische reacties. Dat zijn shockreacties, bijvoorbeeld na het eten van, van pinda's of cashewnoten. Ja. Maar ook, ook allerlei nieuwe voedingsmiddelen, rucola-sla, mango's, noem maar op. Eh, zaken die we vroeger niet in ons dieet eh, aantroffen kunnen dat soort heftige allergische reacties geven. En soms is het niet zo duidelijk wat de oorzaak is. En dan is er een heleboel uitzoekwerk nodig... om, om te, uh, iemand een goed advies te kunnen geven. Ja. Wat we ook nogal eens zien is dat mensen ja, gemerkt hebben... dat ze op één voedingsmiddel reageren... en dan heel erg bang worden om dingen te eten... en steeds meer dingen uit hun voeding gaan weglaten. Ook nuttige voedingsmiddelen. En ja, dat, dat is niet goed, want dan krijg je tekorten in je voeding. Is het een welvaartsziekte, een allergie? Wat zegt u? Is het een welvaartsziekte, een allergie? In zekere zin ja. Uh, als je gaat kijken over de wereld... Uh, dan zie je dat in uh, de uh, ontwikkelingslanden het veel minder voorkomt. Uh, dat komt natuurlijk voor een deel omdat ze daar ook heel veel andere dingen aan hun hoofd hebben. Ernstige infectieziektes en noem maar op, kanker en hart- en vaatziektes. Maar dat je... Uh, ook ziet dat het te maken heeft met het feit dat zij toch minder schoon leven... en daardoor ook echt minder allergieën hebben. Dus we moeten minder vaak onder de douche? Ja, dat is een beetje kort door de bocht. Uh, dat zal niet helpen. Het gaat bovendien om die eerste maanden in het leven. Als u en ik minder onder de douche gaan, dan ruiken we alleen minder lekker. Maar dat gaat ons niet helpen van onze allergie af te komen. Nee. Maar uh, het, wat je natuurlijk eigenlijk wil, is dat je die, uh, het contact met die gezonde bacteriën, om het zo te zeggen, op een veilige manier aan kinderen kan aanbieden. Op een manier waardoor ze er niet ziek van worden, maar dat we wel de voor Voordelen krijgen van het gezonde contact met bacteriën. En zodat ze dus een sterk immuunsysteem kunnen opbouwen. Precies. Er zijn dus meer artsen nodig om dat te onderzoeken. Jan de Monchi, hoogleraar Allergologie aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Ik dank u zeer. Gouden, de kopjes.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 In Amerika, dames en heren, zijn credit unions ongekend populair. Het zijn onderlinge banken van consumenten of ondernemers... die ongevoelig bleken voor de financiële crisis. Ook in Nederland zijn er initiatieven in die richting. Hoort u in deel 3 van Why Occupy, gemaakt door Harm van Attenveld. We hebben allemaal wel een familielid of een opa of oma... die ook uh, door het pensioenfonds uh, ja, letterlijk genaaid wordt. En uh, dat doet we pijn. Occupy Amsterdam gaat over de pijn die de financiële crisis veroorzaakt... Over de oplossingen vergaderen ze. Mike, check. Mike, check. Over een belangrijke oorzaak van de crisis zijn de meesten het eens. Ik denk dat de banken zich te veel macht hebben toegeëigend of gekregen hebben van onze overheid. Die dus ons eigenlijk niet goed vertegenwoordigd heeft erbij. Niet voor onze rechten is gaan opkomen. Ik ben niet tegen banken, tegen kapitalisme of wat dan ook. We hebben nu roof en casino kapitalisme. Je kan naar bed gaan en weer je oog dicht doen. En net doen of het niet bestaat. En dat doet iedereen al heel lang. En je ja. moet op een gegeven moment moet je het zeer blootleggen. Je moet de pijn durven voelen en emoties erbij. En een oplossing zoeken. Hallo. Hallo, Paul van Ooijen. Harald Vlatterveld. Hallo Harald. Roland Lampe en Paul van Ooijen werken aan een alternatief voor de bank. De Kredietunie. Het is een coöperatie. Niet veel anders dan wat we vroeger kenden als een lokale boerenleenbank... of een lokale rijvijzerbank of een lokale spaarbank. De spaarders konden hun spaarcentjes eh, op een relatief veilige manier bij de bank kwijt. Mensen die eh, krediet nodig hadden, die konden bij deze kleine bank... de spaarcentjes die gestald waren gebruiken voor nieuwe investeringen die ze deden. En dat spaargeld bleef eh, in de bank of in ieder geval in dat lokale circuit. In de kredietunie, als je geld verdient met z'n allen... dan wordt dat verdeeld onder de leden. En dat zijn de spaarders en de leners. Een retro boerenleenbank dus. Boerenleenbank. De bank voor iedereen. Maar tegenwoordig is de bank niet meer voor iedereen. Vooral kleine bedrijven, vertelt Roland Lampen, krijgen geen kredieten meer. Banken zeggen verlies te leiden op uh, kredieten tot 1,5 ton. Wij horen dus van veel ondernemers, ook via de brancheverenigingen... dat die kleine ondernemers uh, nog wel krediet kunnen krijgen... van een oom en een tante en een buurman en tante Gaat, Maar niet meer van de bank. Dat is het gat in de markt. Inmiddels is een groep ondernemers in Midden-Nederland... en een branchevereniging bezig met het opzetten van een kredietunie... zodat ze wel een kleine lening kunnen krijgen. Dan geven bijvoorbeeld de bakkers uit hun gemeenschappelijke spaarpot... krediet aan de collega-bakker die een nieuwe oven nodig heeft. Verschil met de reguliere bank... Dat je vrijwilligers krijgt, hè, spaarders, vrijwilligers... die wel verstand hebben van hun bedrijfstak. En dus wel kunnen beoordelen of iemand kredietwaardig is... of een goede ondernemer is. Het is een stukje solidariteit. En de kredietunie moet je eigenlijk zien als een gemeenschap van, van, van leden. Het is een coöperatie. Die toch een stukje idealisme hebben om elkaar te helpen. Alle bakkers of slagers hun spaargeld bij elkaar laten leggen. En een kredietunie beginnen mag niet zomaar. Er is een bankvergunning voor nodig van de Nederlandse Bank. En dat duurt een jaar en uh, misschien anderhalf jaar. Tot die tijd zijn er volgens Paul van Ooyen twee alternatieven. Het eerste heet crowdfunding. Op een afgeschermde website kunnen ondernemers dan direct geld lenen aan collega-ondernemers die ze kennen. De aanbodkant en de vraagkant worden rechtstreeks via de website met elkaar in, in, in contact gebracht. De tweede mogelijkheid is meeliften op de bankvergunning van een bestaande bank. Als de politiek vindt dat het een goed idee is om dit experiment een start te geven, een groen licht te geven, dan ligt het voor de hand dat een van de aan het infuus liggende banken wellicht uitgenodigd zouden kunnen worden... om hier nog eens naar te kijken. Doel van de kredietunie is binnen tien jaar... tussen de 50 à 150 kredietunies helpen oprichten... waarboven dan een bank hangt à la de Boerenleenbank. Een bank ten dienste van de leden, want... Gewoon die maatschappelijke component, de maatschappelijke functie van de bankier... is gewoon genoegzaam vergeten. De heren van de kredietunie kunnen het weten... De zestigers werkten een leven lang zelf voor grote banken... en kennen het klappen van de zweep. Roland Lampen. Banken die nu krediet verlenen aan een kleinbedrijfondernemer... verpakken die leningen. Die verkopen ze weer aan um, pensioenfondsen of institutionele beleggers. Wijvers noemt dat het casino, hè? Uh, spaarbanken die trekken geld aan voor 2-3% spaargeld en uh, zeggen dan vervolgens dankjewel meneer de spaarder. Wij zullen daar uh, goed voor zorgen en een goed rendement gaan maken. Uh, ze beleggen dat in uh, Griekse obligaties of zo tegen 18%. Procent. Nou ja, uh, ze beleggen dat uh, hoogrenderend met een hoog risicoprofiel. En dan is er aan het eind van de dag is er geld over en waar gaat dat geld aan toe? Dat gaat naar de bonussen van de raad van bestuur en naar de aandeelhouders, maar niet naar de spaarders. Dat er dus schoon schip gemaakt moet worden in het bankwezen. Niet alleen in Nederland, denk ik, maar Europees en wereldwijd. staat voor mij vast. Uh, en dat, uh, zeg maar, power to the people terugkomt, dat staat voor mij ook vast. Power to the people? Ja, dat, is een... dat klinkt wel heel erg 60's. Ik, ja, precies. Uh, wij zijn kinderen van de, van de jaren 60. Uh, en wij zien die kredietunies ook als een, een oplossing... die uh, uh, ja, het establishment van de banken misschien niet leuk vinden, maar wel noodzakelijk. De initiatiefnemers van de kredietunie hoorden zelf jaren bij dat establishment. Ze kennen elkaar van hun tijd bij de Rabobank. In de periode dat beleggingsbanken en spaarbanken nog strikt gescheiden waren. Met elk ook nog een eigen toezichthouder. Nou ja, we hebben die spaarbanken zien verdwijnen. Ja. We hebben erbij gestaan, we hebben ernaar gekeken en niemand heeft wat gedaan. De spaarbanken waren inderdaad tot nut van het algemeen. Uh, die waren niet zo sexy, hè, want ze deden... Dus u ge... heeft er zelf bijgestaan ja. en toen ook niks gezegd eigenlijk? Nee, we hebben niet geprotesteerd, want toen hadden we dus... de maximalisatie van de aandeelhouderswaarde. Dat was uh, uh, marktwerking, dat was allemaal... Uh, dat maar, dat ja, was toen ja. de tijdgeest, zeg maar. Ja, precies. De tijdgeest van de hebzucht. Dat is, daar hebben we nu 30 jaar we daar de, uh, uh, van gegeten uit die ruif. En langzamerhand uh, zijn het hele wrange vruchten geworden. En dat moet uh, gedraaid worden, en daar zijn we mee bezig. Morgen deel 4 van Why Occupy, dan over het toezicht op die ruif. Ik denk zeker dat de toezichthouders hun oren te veel hebben laten hangen. naar de grote internationaal opererende banken. Dat is morgen, tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom op Goedemorgen Nederland, het Straks, ambulances kunnen veel sneller ter plekke zijn. Maar eerst het ochtendtumeur van Koos Postema. Gezondheid, welbevinden en schoonheid. Die woorden staan boven een advertentiepagina in mijn onmisbare regionale dagblad. Het staat er uiteraard in het nieuwe Nederlands. Dus er staat: health, wellness en beauty. Ontelbare bedrijfjes vechten om uw aandacht en uw geld. Wat dacht u van westerse en Chinese voetreflexologie? Stressverlagend doen. En van karma-life coaching wat het ook mogen zijn, dan is het een bedrijf dat ons van klacht naar kracht wil leiden. Allergieën, huiduitslag, eczeem, darmproblemen worden allemaal verholpen door een natuurgeneeskundig therapeut. Wilt u nou eindelijk eens definitief onthaard worden? Dat kan veilig en pijnloos door middel van... Licht de firma kan ook een oksel- en bikinilijn voor u verzorgen. 30 euro als u de bon uit de krant knipt en natuurlijk meebrengt. U kunt ook een meridianen, waar die ook zitten, onderzoek doorstaan. Dan worden ze doorgemeten. Ook deze club kent een Chinese geneeswijze, bijvoorbeeld moxa en cupping. Begrijpt u wel? Het staat er allemaal echt. Oh ja, ook pigmentvlekken en koepelrozen kunnen verwijderd worden. En zwangerschapsmaskers. Nee, het gaat hier niet over Halloween. Dat hebben we gehad. Een halve dagbladpagina vol wijsheid en vooral praktische hulpverlening. Minister Schippers van Volksgezondheid, raadt u ons dit toch allemaal uit? Aan. Dan worden we allemaal gezond, mooi en eindelijk gelukkig. De kosten van de zorg zullen omlaag tuimelen. Desnoods langs onze meridianen. Zij koos Postema morgen het ochtendtumeur van Henk Spaan.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 I know someday that it'll all turn up Don't make me work so we can work to work it out And I promise you, kid, that I'll give so much more than I get I just haven't met you yet I might have to wait, I'll never give up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 Michael Bubley, haven't met you yet. Het is vijf voor half elf, dames en heren. Ambulances kunnen sneller ter plekke zijn, stelt het Amsterdam Centrum voor Wiskunde en Informatica... dat verbonden is aan de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. En daarom gaat het centrum samen met de TU Delft uitzoeken hoe ambulances efficiënter kunnen worden ingezet. Rob van der Meij, goedemorgen. Goedemorgen. U bent professor, werkzaam bij dat Centrum voor Wiskunde en Informatica en projectleider van dit project... Waarom denkt u dat die ambulances nog sneller ter plekke kunnen zijn... terwijl we het er al jaren over hebben... en ze allemaal binnen het kwartier zoveel mogelijk arriveren? <laughs> nou, misschien moet ik eerst even de misstand uit de weg werken. Ik, eh, ik kreeg gisteren alleen van een persbericht reacties van... gaan al die ambulances naar 180 km per uur rijden? Nou, dat is niet uh, de gedachte. Uh, de gedachte is als volgt. Als je, als je uh, een 112-call binnenkrijgt voor een levensbedreigende situatie... Dan is de richtlijn dat binnen 15 minuten een ambulance ter plekke moet zijn. Ja. En uh, um, de, de, laten we zeggen, de, de huidige planningsmethoden die, die gebruikt worden door de meeste RAV's, regionale ambulancevoorzieningen, die, die gaan eigenlijk uit van basale methoden die aannemen dat je, zou je kunnen zeggen, alles al weet. Die gaan uit van gemiddelde waarden, uh, het gemiddeld aantal telefoontjes, de gemiddelde tijd die je erover doet om van A naar B te rijden. En het gevolg daarvan is dat je dan je planning te optimistisch is. Als jij bijvoorbeeld een planning doet, een planning maakt zodanig dat gemiddeld binnen 15 minuten een ambulance te plekken is, kun je wel nagaan dat er een aanzienlijk deel nog wel te laat zal komen. Dus het verwaarlozen van onzekere factoren in de planning leidt tot het, ja, een, een, een te optimistische planning, waardoor je bedrogen uitkomt, zo zou je het kunnen ja. zeggen. Maar dan heb je het over uh, opstoppingen, uh, files, uh, dat soort dingen. Ja. Ja, maar goed, daar kun je rekening mee houden. En je hebt tegenwoordig toch ook navigatiesystemen die je waarschuwen voor de file? Ja, dus die, die, die systemen die zijn er. En dat soort, eh, eh, zeg maar, de, de, de ambulances die, die zullen doorgaans ook dat soort dingen gebruiken. Maar er zijn nog veel meer onzekere factoren waar je ook rekening mee kunt en moet houden. Zoals? Dat is, dat is bijvoorbeeld eh, zeg maar het aantal 112-calls dat binnenkomt. Dat is bijvoorbeeld ook de locatie van, hè, van waar komt die call vandaan, waar moet de ambulance naartoe. Uh, uh, uh, uh, de behandelingstijd, hè, als een ambulance ter plekke is, hoe lang is een, is, een, is een medicus ter plekke bezig om een patiënt eerst de hulp te geven enzovoort. Dus al die onzekere factoren, die moet je meenemen om ja. een betere een efficiëntere planning te krijgen. Dat is het idee. En hoe kan het Centrum voor Wiskunde en Informatica dat dan verbeteren? Nou, het, is het Centrum Wiskunde en Informatica... Uh, uh, heeft veel verstand van uh, uh, uh, kansberekening en, en het maken van planningen in de context van onzekere factoren. Dus, dus uh, wij maken modellen en, ja. en, uh, waarmee je zeg maar, optimale beslissingen kunt nemen in de context van allerlei uh, uh, onzekere factoren. Je, je praat dus over allerlei soorten kansberekeningen. Maar goed, dan nou ben ik ambulancebroeder en ik rij op een ambulance en ik moet ergens heen. Wat leer ik dan ja. van u waardoor ik er binnen het kwartier nog sneller kan zijn? Nou, ik... ik, ik wat, wat, Waar het uiteindelijk naartoe zal gaan, is dat er een systeem komt, ook in, in uw wagen, ja. die zegt van, uh, u, moet nu, u rijdt nu weg bij het ziekenhuis, u ja. moet nu daar naartoe en ga nou bijvoorbeeld uh, uh, zeg maar op die hoek van de straat staan en ga nou niet naar een vaste locatie waar de koffiezetapparaat staat, ik noem maar wat. Juist. Dus die geeft in feite aan waar je, waar je naartoe moet gaan. Hoeveel sneller kan een ambulance nog ter plekke zijn, denkt u? Ja, dat is, een, dat is een, een lastige, omdat dat vaak met kosten te maken heeft. Kijk, als ik op elke hoek van de straat een, uh, een ambulance neerzet... Ja. ja, dan is het altijd binnen, uh, ja, binnen een dat... half minuut is het iemand. Hè. Dus dat snap ik. Het is ik. lastig om dat als zodanig uh, te zeggen. Nee, dat maar, ik, maar binnen ik... het huidige systeem, met de aanpassingen en de verbeterpunten die u in het hoofd heeft... Ja, ik, ik, ik, zeg maar momenteel wordt uh, uh, heel grof, hoor. Uh, uh, uh, die, die 15 minuten, dat, dat zit... Rond de, de, de 95% dat dat haalt. Stel nou, ik denk dat dat wel reëel is, dat wij dat kunnen ophogen naar, noem wat, 7 of 98. Ja. Dat ja. lijkt heel weinig. Maar als je dan omgekeerd redeneert, hoeveel komt er te laat, hè? dan praat je wel over vaak mensenlevens, ja. is dat zeg maar een halvering, noem maar wat. Dus, dus in die zin, uh, elk procentje... Ja, kan een mensenleven het zijn. Impact, ja. Professor Rob van der Meij, werkzaam bij het Centrum voor Wiskunde en Informatica. Hartelijk dank. Het is half elf, dames en heren, einde van deze uitzending. Meer informatie vindt u op kro.nl. Snel door nu naar de bus van Prem, met Prem. Ja, en wat zie je er nog meer in, Sven? Want ik weet dat je altijd even kijkt op de webcam. Ja, maar Herken die je staat er? nu nou, die staat heel ver weg. En nou is er op zichzelf niks mis met mijn ogen. Ik zie jou links zitten, uh, van mij uit. Maar en, en op een regisseurstoeltje en, aan de rechterzijde... Een dame, maar wie kan ik niet zien? een dame, maar wie kan ik niet zien? Ze is de baas van drie scheepswerven. Ze runt een miljoenenbedrijf. <laughs> Kom op, Sven. Jij kent iedereen. Ja. Sinds de zakenvrouw van 2011. Oh, ja. Jou overvalt me, Prem. Ik zei tegen haar, als Zwender niet kent, is de een wonder. Ik zat net voor je op te scheppen. Luister naar Tekla Bodewes. Uh, oh, ja. uh, hoe spreek ik uw naam goed uit? Hoe spreek ik hem uit? En Bodevis. Tekla Bodewes. Tekla Bodewes die is mijn gast een half uur lang. Uh, wat drijft er? Wat is er passie? Hoe gaat het met ondernemen? Hoeveel verven gaat ze overnemen in het buitenland? En hoe gaat ze ervoor zorgen dat Sven Kokkelman haar naam kan dromen? <laughs> dat gaan we allemaal voor zorgen, luisteraars. En u weet het, u mag bellen 0800 11221 en mailen. Maar we gaan eerst ervoor zorgen dat Jan van de Putten... Ik ben benieuwd of hij weer die open schoenen aan heeft met gaatjes. Sven, wat heeft hij aan? Slippers of open schoenen met gaatjes? Het laatste, Prem. Ik heb zojuist onder de tafel gekeken. Oké. Okay. Oké, okay, dames en heren. Hier is dan de tropische stem in de kou van Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Drie studentenorganisaties spannen rechtszaken aan tegen de staat over de langstudeerdersboete. Studenten die vanaf het komend collegejaar een jaar vertraging oplopen in hun studie, moeten 3000 euro betalen, bovenop het collegegeld. En de studentenorganisaties zeggen dat de toegang tot het hoger onderwijs door de wet in gevaar komt. In Parijs is een tentenkamp van de Occupy-beweging ontruimd in het zakendistrict La Défense. Gisteravond kartonnen dozen en meubilair weggehaald. Volgens de Franse politie verliep de ontruiming zonder problemen. Minister Schultz gaat banen schrappen. Op haar ministerie van Infrastructuur en Milieu verdwijnen de komende jaren minimaal 2000 banen. Bij de formatie zijn afspraken gemaakt over verdere verkleining van de overheid. En vier Amerikaanse astronauten krijgen vandaag van het congres de gouden medaille. De hoogste burgerlijke onderscheiding in de VS. John Glenn, Neil Armstrong, Michael Collins en Buzz Aldrin. En Armstrong, u weet het nog wel, was de eerste mens op de maan. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB, verkeersinformatie. Er staan files op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Voorknopend Hoevelaken, 5 kilometer. Het heeft te maken met een ongeluk op de A28 richting Utrecht. Er staat tussen Amersfoort, Vathorst en Hoevelaken 4 kilometer. Maar de weg is daar weer vrij. Dit is Radio 1. NTR. Remtime. Radakation. Ze is de zakenvrouw van 2011, baas van drie scheepswerven. Ze runt een miljoenenbedrijf in een tijd van economische crisis. Hoe doet ze het? Wat zijn de gevaren? Wat zijn de kansen? Vandaag is mijn gast Tekla Bodewes. Wat drijft haar, wil ik weten? Wat is haar passie? Heeft u vragen voor haar? Op- en aanmerkingen, bel 0800-1121, mail naar primtimeapelstart-ntr.nl en de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. Primtime! Mevrouw Bodewes, we staan hier bij een, in Meppel aan prachtig water. Um, is dit de scheepswerf van uw vader die u heeft overgenomen? Nee, dit is de werf die ik in 2003 zelf heb overgenomen. De werf van mijn vader zit in Hasselt. Het is eigenlijk uh, niet zo heel ver van hier vandaan, 30 kilometer. En daar repareren we voornamelijk schepen. En ook, hier bouwen we ook nieuw. Maar dus uh, voor mijn begrip, uh, uit hoeveel, hoeveel kinderen uh, bestaat het gezin van uw vader en moeder? Vier meiden. Vier meiden. En bent u de oudste of de jongste? De derde. De derde. Normaal is het zo dat meestal de oudste het bedrijf overneemt. Bij ons is het degene die het meest technisch is... maar we zijn sowieso uh, niet verplicht om het bedrijf over te nemen. Ja. Bij ons wordt er gewoon uh, gekeken van... joh, wat kunnen we het beste met het bedrijf doen? Mm. Ik heb ook heel lang voor een ander bedrijf gewerkt eerst. En uiteindelijk heb ik zelf de keuze gemaakt van... joh, ik ga het proberen. Maar wat heeft u gestudeerd? HTS scheepsbouwkunde. Dus... M hebben die andere zusters ook iets gedaan in de branche als qua studie? Uh, maritiem jurist, de jongste, maar voor de rest niet. Nee, nee dus u, u, u, qua studiekeuze al had u de interesse voor het bedrijf. Klopt. Maar en wat is zo fascinerend eraan? Uh, de passie is iets maken. Het is uh, belangrijk voor mij dat wij iets creëren. Kijk, daar zie je ook die stukken. Uh, ja. Grote scheepsecties, 12 meter lang. Uh, het zijn hoog. een soort inhammenluisteraars, uh, zoals zo als busparkeervakken, maar dan aan het water. Ja, klopt. De met uh, scheepsdelen met van het laadruim. Dus het, ja. het gemakkelijkste zijn dus echt de, de middenschepen die daar gemaakt worden. In de loodsen die allemaal dicht zijn, daar maken ze de, de voor- en de achterschepen. En, en wat de passie eigenlijk is, is dat je iedere dag als je komt, zie je weer iets. Dus je ziet dat schip echt groeien. Maar toen u, uw vaderswerf repareerde? Ook. En uh, daar deden ze ook wel nieuwbouw, de kleinere nieuwbouw. Ja. Daar is mee begonnen. We hebben zelf hebben alleen beslist van, joh, we gaan voornamelijk hier... Maar nieuw... als tiener, u bent, u bent, u bent een meisje, 14, 15 jaar, uh, uh, uh, uh, uh, u, u doet VWO. Op een gegeven moment moet u een pakket kiezen, A of B. Klopt. En uh, de keuze was gemakkelijk. Het was een beta. Waarom? <laughs> bent u zo goed in wiskunde? Ja. Ruimtelijk inzicht? Ja. Ja, dus Klopt. wist dat, u, dat is echt uw dingetje. Ja, alleen toen ik als kind wou ik altijd boerin of filmster worden. Dus ik ben <laughs> toch wel iets veranderd. <laughs> en, dan, maar dan, en, en, en dan rent u zo op die scheepswerk? Ging u dan in de vakantie werken? Uh, hoe, hoe ontstaat die liefde voor dat boterbouwen? Het is wel zo dat ik uh, veel heb gewerkt bij bijvoorbeeld motorenfabrikanten. Volvo Penta tijdens mijn studie heb ik in Amsterdam bij Volvo Penta gewerkt. Uh, ja, eigenlijk altijd wel veel technische dingetjes ook thuis gedaan. Mm -hmm. Maar niet zozeer dat ik nou uh, op die werf aan het rennen was. Dat nou, was kijk, ook te mijn, gevaarlijk. Mijn vader, mijn, mijn vader had een radiostation. En ik heb als kind de hele tijd, ik kan me niet anders herinneren... dat ik kroop tussen radiostations. Dus daar is mijn liefde voor radiomaken daar. Ik probeer te kijken, die liefde. Want, hè, en, en ik ben uiteindelijk recht te gaan studeren... omdat ik hier als vluchteling kwam en niet wist wat ik met mijn leven moest. Maar u, u maakt dus al... Hoe oud was u toen u naar de universiteit ging? De HTS heb ik uh, gedaan, toen ik 18 was, ik was een vroege leerling, yes. ben ik eerst nog een jaar naar het buitenland gegaan. Want mijn ja. ouders hadden zoiets die scheepsbouw, joh, met die economische cycli, die veel te zwaar en voor dag en nacht werken. Dat is gewoon niet goed voor een van onze dochters, ja. dat hoeft niet. Dus toen ben ik nog een jaar naar Frankrijk geweest, als au pair. Maar dus nee, kijk, het gaat erom, u bent 18 en u heeft in uw kop zitten, ja. ik wil scheepsbouwkunde gaan ja. doen. Wanneer, welk moment in uw leven zou u, ik wil scheepsbouwkunde gaan doen? Eigenlijk uh, niet toen ik voor mijn middelbare school koos. Want ik denk dat de kinderen het dan sowieso heel moeilijk vinden om iets te kiezen. Maar wel toen ik uh, nou eigenlijk al vierde, vijfde jaar... dat ik zei van ik wil per se toch die HTS-scheepswaar kunnen doen. En leg me uit, die liefde, daar probeer ik steeds achter te komen. Waarom? Wat, wat groeide in uw hoofd? Het... het... Het bouwen van schepen, het maken van een product... dat is gewoon het, het allermooiste wat er is. Ik heb ook een tijdje in de dienstverlenende organisatie gewerkt. En toen heb ik ook meteen vanaf dag één gezet... ik leer hier heel veel, ik leer alle werven kennen, alle reders kennen... maar ik zal hier niet blijven mijn hele leven. Ik hou ervan dat je iets maakt waarvan andere mensen zeggen... het is niet vermogelijk. Mensen die hier ook komen op het bedrijf... die hebben zoiets van, "Wow, het is echt heel groot. En dat is denk ik wat mijn passie is. Het is... Uh, ik heb de, de, de, er was nog een keuze voor mij tussen scheepsbouw of het baggeren op zich. Want het, de baggerwereld is ook no-nonsense, uh, grove materialen, groot... en het werk moet gewoon gedaan worden. En dat zie je hier ook, ook de type jongens die hier werken. Dat is heel leuk. Die, die, ja, we moeten het met z'n allen doen. In je eentje kun je het niet doen. Het is echt teamwork. Nou... Weet u wat? We draaien altijd een liedje. En ik zat de hele tijd te denken. Want dan hebben luisteraars veel informatie gehad. En dan kunnen ze nadenken. En dan kunnen ze misschien bellen. En de hele tijd, vanaf ik wist dat u mijn gast zou zijn. Was, spookte dit lied door mijn hoofd. Ah! van mijn generatie. Ik ben 49, u bent 44. 44 is 5 jaar jonger, dus u kent dit lied wel. Ja, Zet het uit Viva. Ja, okay. helemaal. Wat is nou het ondeugendste aan u? <laughs> ik denk dat wat um, ik precies doe waar ik zelf zin in heb. Koppig. Koppig. En ik, misschien is dat ook wel uh, het beste. Want je moet een, op een positieve manier een doorzettingsvermogen hebben, positief koppig zijn. Dat uh, wil je. Uh, ja, ja, ja, niet professioneel, maar dansen vinden wij heel erg leuk. Ja. Sport u? Ja, ook. Wat? Roeien? Roeien? Veel, veel watersporten, dus eigenlijk altijd buiten, niet in een. Uh, ook met dit weer gaat u roeien? Ja, als het maar niet vriest. Serieus? Ja. En ook schaatsen? Kan ik niet zo goed, dat doen we wel, maar dat is op natuurreis, omdat we ja. hier in een gebied wonen wat prachtig is. Als je door wan peveen kunt schaatsen, is dat prachtig. Oké, okay. nou, uh, ik heb een beller. Annemie, goeiemorgen. Goedemorgen, een ja, deel van mijn vragen is al beantwoord... maar ik zal het toch een beetje herhalen. Ik, ik uh, had al voor mezelf een beetje de, de inschatting... dat mevrouw Bodevis uit een familiebedrijf uh, afkomstig zou zijn. En uh, ik ken het van mijn grootvader... Uh, die had een staalconstructiebedrijf. en dat me daar zo opviel was dat hij alle werknemers kende... en ook hun familieomstandigheden. Er was dus een hechte band tussen de werkgever, de ondernemer... en het personeel. En ik vroeg me af... Of zij uh, dit soort uh, verhoudingen die je vaak ziet in familiebedrijven, of ze die ook in een groter wordend bedrijf overeind kan houden. En of, of, ze, de, of dat ze moderne uh, vormen vindt om die band tussen uh, werkgever en werknemer ook op sociaal gebied uh, sterk te houden. Annemie, Mike, weet, weet je, dankjewel. Luisteraars, als jij maakt mijn programma echt beter, ik zou die vraag niet zelf bedacht hebben. Goede vraag. Hele goede vraag. Ja, het is zo dat, in, dat het heel belangrijk is, uh, al je mensen. Maar u kent ook iedereen bij voornaam? Ja, u? iedereen bij voornaam. En inderdaad, van de meesten ken ik meer dan dat ik soms zelf wel zou willen. Ja, maar u weet, dus, u weet dus ook wie hun vrouw is, wie hun kinderen zijn of hun relatie uit is? Ja, dat weten we. En daar komen ze ook mee. Uh, je ziet het op de werf in Hasselt, wat echt het familiebedrijf is. Waarvan de jongens ook het idee hebben, het bedrijf is niet van Tekla, maar is ja. van ons. Ja. Dat dat uh, nog sterker is. Dat ik ook echt weet uh, wat opa en oma doen en hoe het gaat. En. Uh, nou, dat. Of als iemand uh, bijvoorbeeld zo'n bekeuring heeft gehad. dat hij geen rijbewijs meer heeft. dan ben ik de eerste die dat weet. Ja, en hoeveel mensen werken voor u? Uh, in het totaal zijn we met ongeveer 100. zitten om en bij de 100 man. voor alle bedrijven tezamen. Te, te ja, ja, en dat zijn vooral mannen? Hoeveel vrouwen werken er? Wat uw assistente is mee, dat is een vrouw? Ja, mijn assistente is een vrouw en we hebben nog een vrouwelijke boekhoudster in Hasselt. En dat is alles. Dus 97 mannen en daar bent u de baas van? Ja. En, en hoe gaan ze dan om, want sommige van die mannen hebben last van chauvinisme, hoe gaan ze dan met de vrouw als baas? Heel erg fijn, zoals mijn assistent uh, die leert uh, de mannen, want ze zijn allemaal techneuten, dus die praten wat moeilijk. Maar zo, zodra ze bij haar om de tafel zitten, <laughs> ze luisteren mee, dus <laughs> straks gaan ze allemaal staan. <laughs> maar die, uh, als allemaal aan de tafel zitten of ik, het, het fijne is, je moet een beetje een gemeleerd gezelschap hebben. Wij zouden graag wel wat meer vrouwen willen hebben. En niet zozeer omdat we zo feministisch zijn dat we die vrouwen graag willen hebben. Nou, maar dat toch gewoon... wel feministisch? Nee, absoluut niet. L -l -l -d -d -d -d dat moet u me nou uitkijken. Ik ben een feminist. Ik vind dat vrouwen gelijk zijn aan mannen. Ja. Vindt u dat ook? Ja, dat vind ik Dan ook. Dan bent u toch feminist? Ja, maar feministen, uh, dat typeert zich wel een beetje... doordat ze daar ook zo op die manier mee omgaan. Ik heb altijd zoiets, je moet de beste man of vrouw op de beste plek zetten. Maar mevrouw Bodewis, dus uw blik bepaalt... Kijk, ik, ik zal u een voorbeeld geven. Ik, toen ik dit programma ging maken, ik ben een man. Ja. Dus ik wist wat er ook gebeurt, mijn eindredacteur wordt een vrouw. Ja. Frans Jenkins, die werd helemaal gek... want ik keurde iedereen af totdat hij met Barbara kwam. Ik zoek in mijn redactie, als er een vrouw weggaat... moet er een vrouw voor terug. Mijn vervangster moet een vrouw zijn. Dan kan je altijd zeuren over kwaliteit. Ja. Maar uw ogen worden gekleurd door wie u bent. Ja, klopt. Dus het dus dat, dat is toch gezeker om te zeggen gezegelijk... want een man zoekt een kopie van zichzelf. Ja, en toch... Kijk, ik heb in het begin wel... toen ik, uh, toen ik ook echt begon met die scheepswerf... en toen ik begon in de scheepsbouw... dat er mannen heel eerlijk tegen mij zeiden van... joh, Tekla, ik weet eigenlijk niet of we dat wel redden. Als ik naar die baggerbedrijven moet. Ja, met een vrouw, dat is gewoon heel moeilijk. Dan nou, kun je als een feminist dan tegenin gaan en zeggen... natuurlijk, want ik ben gelijk aan die mannen. Ik heb toen gezegd... Daar kun je wel eens gelijk in hebben. Ik denk dat het wel lukt. Maar dan moet, ja, je moet het zelf ook een goed gevoel maar dat over hebben. dat is toch feminisme? Oké, okay. dan dan. volgens mij ziet u feminist te veel als activist. Activist, ja. Maar het feit, kijk, u doet mee met de zakenvrouw van het jaarverkiezing. Klopt, ja. U, u zegt niet, ik vind zakenvrouw Larikoek, doe maar zakenpersoon. Nee, ik vind zakenvrouw absoluut geen Larikoek. Nee, nee, ik... Dus u doet mee omdat u dan weet dat u een rolmodel wordt. Klopt. Ja. Dus een feminist, u treedt op de voorgrond, u treedt naar buiten. Dat klopt, ja, als we het zo zien wel. Maar niet als een feministische activist, laten we het dan zo zeggen. Nou, nu is het, u begon met één werf. U ja. hebt heel snel werven overgenomen. U bent tien jaar geleden begonnen. En ja. hoeveel tijd bent u uitgebreid naar drie? 2003 deze werf erbij gekocht. En we hebben twee jaar geleden hebben we Maritime Green Technology, dus een nieuw bedrijf, hebben gestart. Um, ook hebben we dat gedaan om het pakket compleet te maken... zodat we het hele schip kunnen aanbieden... dat we en nieuwbouw en reparatie hebben... zodat we de economische cycli ook goed aankunnen. Ja, want het is nu een economische recessie. Gaat het wel goed met uw onderneming? Wij hebben het heel zwaar, net als alle andere werven... en ook sowieso alle uh, scheepvaart, hè, de binnenvaart ook. Je ziet gewoon dat er weinig vervoerd wordt, uh, weinig gebouwd wordt. Als het er al gebouwd wordt, dan zijn de banken heel erg moeilijk met de financieringen. Dus dat is echt een, een groot drama... Maar wij ze hebben altijd in niche-markten gezeten. Dat schip wat daar ligt, die tanker, die Ja, Ze heeft een, een, een grote zwarte... Ja, echt zo'n platbodem waarop staat Kaap Green Tanker. Ja, de Kopenhagen, ja. Een, een chemische tanker voor chemische producten. En die is uh, de, eigenlijk de groenste die tot nu toe in de binnenvaart rondvaart. En dat uh, houdt in dat waar we altijd aan denken... is dat het ook uh, binnen vier jaar terugverdiend kan worden... de extra investering die er gebeurt. Maar door minder brandstof te verbruiken, minder uitstoot... en een simpeler onderhoud van het schip. Die patjepeers van die banken die ons in de ellende hebben gestort... waar we nu in zijn, die doen dus moeilijk om u te financieren? Nou, ik... Ik heb vaak de financiering niet nodig, maar de rederijen. En je ziet dat zelfs rederijen die het altijd in het verleden goed hebben gedaan... dat die het heel moeilijk hebben. Ja, want die bankdirecteuren streken wel hun bonussen op... en willen wel iedereen over de kling jagen... maar vervolgens zichzelf handen eigen doet u niet. Wordt u niet kwaad als u zo hard werkt... en u merkt dat de, uh, de economische crisis... en dat mensen uh, financiële producten hebben verkocht, wordt u dan nooit woedend? Wat ik, uh, ja, nou, waar, ik geef me daar wel heel duidelijk mijn mening over. Dat klopt. En wat belangrijk ik ook is. Wat vind, is uw mening? Nou, mijn mening is gewoon dat ik ook vind dat, uh, dat Den Haag, onze ministers, gewoon ook duidelijker moeten zijn tegen die banken. Dat ze inderdaad, uh, kijk, die solvabiliteit die wij moeten hebben om, om goed te zijn voor een bank. Uiteindelijk had die bank dat zelf ook moeten doen. En wat belangrijk is, is dat als er een, een sector is die het wel goed doet, of er is gewoon een plan bij, of er zit een tienjarig contract bij dan moeten ze gewoon die financiering geven. Kijk, in het verleden zijn de financieringen op dit soort schepen gegeven... op die binnenvaartschepen, 100% met nog een grote Mercedes op het achterdek... Ja. en iedereen, alle jonge mensen, konden zo'n financiering krijgen. Die tijd is voorbij, maar die tijd had er ook nooit mogen komen. Ja, ze zijn, die, die banken ze, ze hebben normen voor anderen die ze zelf niet hebben. En wilt u ooit nog een werf in het buitenland hoeven nemen? En daar waar er dan uh, inderdaad veel mogelijkheden zijn. Ik ben uh, een aantal jaar geleden, toen ik net deze werf had gekocht in 2003... Ja. toen was ik bezig uh, met een werf in Parijs, net boven Parijs. Dat was een rederijwerf en die werd mij aangeboden voor heel weinig geld... En toen mijn adviseurs die hebben toen geadviseerd om nog even te wachten. En misschien was dat wel een hele goede keuze. Want anders is het wel heel erg veel. Maar waarom wilt u die werven overnemen? In Frankrijk uh, zitten veel van onze klanten. In Frankrijk heb je heel weinig scheepsbouwkennis. En ook uh, heel weinig mogelijkheden om te repareren en omnieuw te bouwen. Je ziet nu ook met de kanalen die gegraven worden van Antwerpen naar Parijs toe. Dat daar gewoon een heel groot marktsegment ligt. En dat er, daar bij ja, wij repareren daar al heel veel, maar we moeten al iedere keer alles verhuizen. En dat er gewoon ja, een hele goede toekomst ligt. U, luisteraars, het is jammer dat de webcam niet op haar gezicht. uw ogen beginnen helemaal te stralen. Ja. Dus dat plannetje van een scheepswerf in Frankrijk... dat zit nog steeds in uw hoofd, hè? Of een dok, ja. Ja, dus dat gaat u nog ja. steeds wel. Dat komt ooit wel. Uh, we kijken. We gaan eerst zorgen dat we door deze economische crisis... die toch nog steeds niet voorbij is... we hadden oh. altijd gezegd 2010, 2011 worden moeilijke jaren voor ons. Ja? 2010 hebben we nog een heel goed jaar gehad. 2011 doen we het ook niet slecht... Maar ik denk dat we er nog niet doorheen zijn. En ik vind het wel belangrijk om, om inderdaad op je tellen te passen... voordat je gaat uitbreiden. Dan moet je zeker weten dat er ook een goede toekomst in zit. Oké, okay, voordat we naar een bellen gaan... Uh, Robert vraagt of hij, uh, hij is benieuwd of hij moeite heeft... om goed gekwalificeerd personeel te werven en vast te houden. Of heeft u nu veel onvervulde vacatures? Wij zijn altijd op zoek naar goede mensen. Vooral de mensen bij ons op de vloer en trouwens ook op kantoor. Wat belangrijk is, is dat uh, je ziet dat de mbo opleiding of de ROC's... er zijn er nog maar vijf in Nederland die techniek doen. En dat is gewoon, ja, dat is echt jammer. Want je ziet dat alle jongens die van die opleidingen afkomen... of het nou HBO-scheepsbouw of MBO-techniek, uh, die hebben allemaal een baan. Ja. Het zijn hele dure opleidingen en dat is jammer. Onze overheid geeft net zoveel geld aan een technische opleiding als aan bijvoorbeeld iemand op een ROC die kapster wil worden. En ja, we kunnen wel voorstellen dat een draaibank en dat soort dingen... dat het gewoon veel duurder is. Maar dan gaat u in Den Haag en dan komen ze en zegt u niet tegen de minister... vijf ROC's maar, verdorie, brap, brap, brap, met hand op tafel. Ja, we zijn er al heel lang mee bezig. Ik zit ook in de raad van toezicht van de ROC hier in Zwolle. En ik moet zeggen dat er komt ook al verandering in. We zijn, er is al meer iets meer geld voor de technische opleiding... omdat ze ook zien dat er gewoon een goede toekomst is... en dat iedereen ook met een baan van die opleiding afkomt. Wat voor nieuwe functies heeft u meer? Wel voor raad van toezicht ROC? Uh, ik ben commissaris op de ontwikkeling van een haven. Waar? In Kampen, de Zuiderzeehaven. Oké, okay, kom die er? Voor de, die is er al en die hebben we ook al bijna verkocht. Oké, okay, met winst dus. <laughs> ja, met winst. Het oh, ja. is een PPS-constructie. Het is de beste PPS-constructie PPS die er ooit is. PPS is? Een privaat publieke partij. Samenwerking. Samenwerking. Dus, dus de, de overheid en een private partij die stoppen geld, ontwikkelen de haven, verkopen het. Geld vloeit naar de gemeente en provincie en Klopt. een deel naar u. En ze hebben gezegd, de, de overheden hebben gezegd, wij willen private commissarissen. En dat is een groot succes geweest. Daardoor is de okay. ontwikkeling heel snel gegaan. Verder nog? Ik vind dit gesprek steeds leuker. worden. Ja. Ze zit te aarzelen, dus er is nog iets wat ze niet wil vertellen. Vertel. Nee, uh, ik doe, doe heel veel. Te veel volgens mijn assistent. Dus wij zijn ook wat dingen aan het skippen. Nee, maar wat doet u nog? Want, kom op, alles doen we. Nou, uh, ook veel vrijwilligerswerk. Ja. Uh, we hebben uh, op moment, uh, hebben we ons gecommit aan een stichting Schipper Mag Ik Ook Eens Varen. Dat is voor mensen die het wat minder hebben in de, deze samenleving. Maar vooral uh, wat minder sociale contacten. Dus die, uh, daar is een, een, een hele leuk café voor waar ze iedere maandagavond hun masker laten vallen. Wanneer zit u uw man? <laughs> oh, dat is het fijne van een eigen ondernemer zijn. Dat je eigenlijk altijd wel je tijd zelf kan indelen. Oké. Okay, dus, als je je uren maar, maar en, maakt. En, en nou, ik betrapte me, uh, ik zal u meteen daarvoor zeggen, Dan moet u me zeggen. Want Tjara Krijning gaat vroeg goed discriminerend. is het om meer als vrouw dan als ondernemer te worden benaderd? Ik betrapte me gisteren. Dat ik u wilde vragen hoeveel kinderen heeft u. Omdat ik het dan bijzonder vond dat u als vrouw en moeder toch deze carrière maakt. En toen dacht ik nee, maar dat is erg chauvinistisch. Totdat ik aan de andere kant dacht nee, want eigenlijk moet je negen maanden dat kind dragen. Je hebt de bevalling. Ik heb zelf drie kinderen. Het is een aanslag op, op een vrouw. En dan ga je toch carrière maken. Dus is het bijzonder, want je moet het vergelijken alsof je een man bent die dan drie maanden de running bent, omdat u uh, zeg maar in het ziekenhuis ligt, of, of weg bent, en toch die carrière. Dus is het nou vervelend dat u als vrouw, want als u een man was, zou ik dit helemaal niet bijzonder vinden, zou je niet eens nou. in mijn bus zijn gekomen. Nee. Is het nou erg? Nee hoor, dat is helemaal niet erg. Ik denk dat, uh, dat het als vrouw wel anders is ook sowieso in de taak als de kinderen er al zijn, dus niet alleen ja. de bevalling en dat soort dingen. Maar als je er eenmaal bent, zijn er toch altijd de, de vrouwentaak of de moedertaken die je ook niet bij een moeder wegneemt. Nee. En dat uh, ja, dat, dat komt erbij en dat is, uh, is iets wat je leuk moet vinden. Ik denk dat je het wel zo is als je al uh, bedrijven organiseert en runt dat, dat, uh, dat je dat met je gezin ook heel gemakkelijk. U kunt goed delegeren, hè? <laughs> het, u, bent de denker, u bent de denker en delegeert. Uw man is net zoals ik, zeker zwaar onder druk thuis. Nee, Mijn vrouw geeft steeds opdraad. Nee, zodra die vrouwen, luisteraars, die lachen op haar gezicht, zegt al alles. Goedemorgen, Annemie. Uh, goedemorgen, Pim. Sorry, goedemorgen, Pim Smit. Goedemorgen, Pim. Uh, ben ik goed te verstaan? Ja, u bent uitstekend te verstaan. Uitstekend. Nou, geweldig. Nou, ik had alleen een vraag uh, toen ik dit item voorbij hoorde komen. En ik uh, begrijp natuurlijk dat Tekla een jonge vrouw is met een uh, wat langere horizon dan die van mij. En uh, alleen, ik heb een stukje geschiedenis draakt met mij. Ik ben heel erg nieuwsgierig. Heeft Tekla ooit het idee gehad om onze oude glorie weer in ere te herstellen? De wereld is uh, zich ontzettend aan het uh, uh, balanceren qua economie, uh, qua uh, concurrentie. En het feit dat uh, uh, loonkosten met elkaar vergelijkbaar worden, halen we ooit nog eens de grote bulkschepen, de grote containerschepen... de grote tankers in bouw terug naar ons scheepsbouwlandje. Want, want uh, Nederland was ooit een groot scheepsbouwland. Japan heeft overgenomen Singapore, Zuid-Korea, China... en nu Roemenië, Mexico, ja, die beginnen... en ja, ook Sovjet-Rublieken beginnen te bouwen. Dus Tekla, ga jij ons helpen om de scheepsbouw in glorie te herstellen? Dat zal ik niet doen. Wij zijn een relatief kleine werf in Nederland. En wij bouwen ook kleinere schepen. Wat belangrijk is, is dat we gewoon onze ogen open moeten houden voor de economie. China heeft ooit gezegd, in 2015 zijn we het grootste scheepsbouwland. En dat waren ze vorig jaar al. Dus nu praten ze erover, wij worden de grootste toeleverancier van de scheepsbouw. En dat gaat ze ook lukken, denk ik. Daar moeten we wat in, inhoudt dat we veel moeten samenwerken. We moeten veel met andere partijen samenwerken. Dus niet alleen met andere werven, maar ook met toeleveranciers. En iedere keer bezig moeten zijn met vernieuwing. Je moet zorgen dat je zo slim bent... dat je je product in één keer kunt verkopen... en dat je dat in je product brengt. Wat je bijvoorbeeld ziet is ook de, de, de Meijerwerf in Papenburg. Maar ook zoals wij het waterstofschip uh, in Amsterdam... het waterstof waterstofrondvaartbootje wat in Amsterdam is, dat hebben wij gedaan. Voor de duidelijkheid, dat is een bootje die op waterstof vaart. Met een brandstofstelletje. Met een bra en dat heeft u gemaakt met uw Sa nieuwe onderneming? Ja, samen met uh, Alewijns en MSM, samen met twee bedrijven. Dus dat kun je ook niet alleen. We hebben daar een apart, uh, apart bedrijf voor opgericht. Maar als je zorgt dat je dat soort dingen daarin voorop loopt... Uh, en ook zorgt dat je niet behalve de intelligentie uh, stopt in het schip... maar ook de intelligentie in je bouwproces... dan zie je ook, kijk die schepen daar aan de overkant... in die rechter loods, dat schip staat helemaal op de grond. Ja. Onder de, het schip zit een hydraulische, is een hydraulisch systeem... en die tilt het schip gewoon binnen vijf minuten op. Dat zijn bepaalde dingen ook, wij winnen zoveel tijd... Ja. Wij winnen zoveel tijd om... Uh, dus ja, op gewoon... de vraag van Pim is het ja, Nederland kan. Maar dan moeten we, net zoals in de landbouw, innovatief blijven. Vooruitlopen, blijven denken, niet op lauren rusten. Ja, klopt. Oké, okay. Ik krijg nu van Ron de Vos een vraag. U had gezeik met de vakbond een aantal jaren geleden. Is dat goed gekomen? Dat is de werf in, in Groningen. Ja, en? Wat, wat gebeurde er? Vertel. En, en, ik weet niet precies. In Groningen dat was, is de Bodeviswerf in Groningen. Dat is uh, wel familie van ons. Oh. En die hadden inderdaad uh, met de vakbond, omdat ze wat gingen inkrimpen... dat hebben wij gelukkig nog nooit hoeven doen. Wij kunnen altijd, doordat we ook repareren... kunnen wij dips vrij goed opvangen door reparatie. Hoe de vakbonden in uw bedrijf? Ja, goed. Het is, uh, we hebben eigenlijk, ik heb één keer een reorganisatie gedaan... voordat ik het bedrijf van mijn vader overnam bij een scheepswerf. En toen, dat was de eerste keer dat ik toen met een vakbond te maken had. En kijk, een vakbond die wil ook alleen maar uh, oplossingen voor beide partijen. zodat als je er zelf als ondernemer ook zo in zit... dan heb je daar eigenlijk niet veel, veel problemen mee. schreeft u wel eens, slaat u wel eens met handen? Wordt u ooit boos? <laughs> nee, niet zo heel snel. En als ik boos word, dan uh, merk ze dat heel goed aan mijn blik. Ja, wanneer bent u voor het laatst <laughs> boos geweest en waarom? Uh, ah, ik ben afgelopen zaterdag ben ik nog boos geweest. En, uh, en toen heb ik me inderdaad kunnen weerhouden om mensen te bellen. En dat ging over een betaling die gedaan was aan iemand waarvan ik vond dat het niet zo was. En ik haalde toevallig onschuldig de post op en ik keek op het afschrift. En ik denk, ah, dit kan niet. En dan word ik heel boos. En het gaat mij meer, ik word boos als mensen... Uh, uh, kijk, een fout maken kan iedereen. Maar ik vind dat ze betrokken moeten zijn bij hun, bij hun baan en bij het bedrijf. Want ik kan me niet voorstellen dat als je ergens gaat werken en je vindt het niet leuk of je bent niet geïnteresseerd, dat je dan daar blijft werken. Ja, ja, ja nee, ik, Barbara begint te lachen, want het, u bent een vrouw naar ons hart. Dan Dobber die, die stuurt een tweet van het klinkt zo gezellig, daar zijn jullie aan het voetje vrij of zo. Daan, we zijn intellectueel aan het voetje vrij. Dat komt als je iemand bewondert. En mevrouw Bodewits en alle mensen die gebeld hebben, uh, uh, hartstikke bedankt. En natuurlijk de belastingbetalers, de co-financiers van de publieke omroep. Luisteraars, ik lees al uw mails en opmerkingen en ik heb heel goed nagedacht. En daarom. Speciaal voor de politie in Dordrecht en Amsterdam. En alle luisteraars die willen dat de leugen blijven regeren... en de waarheid onderdrukt moet worden. Zwarte Piet is racisme en Sinterklaas bestaat niet. Leven de vrijheid van meningsuiting. Mevrouw Bodewes, het was een fantastische ervaring. Ik vind u een fantastisch mens. U bent een van de mensen die maakt waarom we zo trots zijn op Nederland, gaat u vooral zo door. Het is een eer en een genoeg om u ontmoet te hebben. Hartstikke bedankt. Heren, bedankt. De, de redactie van dit programma was van Rien Aarts, Fatima, Baya, Jeroen, Schapok, Anouk Tulner, Productie, Hans Twint en Momo Zarou. Techniek, Logistiek en Transport, Wim de Veter. Eindredactie, ergie Barbara van der Klis. Naast ter de tropische stem van Jan van der Putten. En daarna Felix Munters met een gids.fm. O ja, voordat ik zeg tot morgen, nummerste, dag. Uh, wat is uw favoriete muziek? Want ik draai nu Piet Veerman. Wat is uw favoriet? De, de, de, vooral Franse muziek. Vooral Franse muziek. Oké, okay, als ik het had geweten, had ik een Franse versie gedraaid. naar oh, tot morgen, nummers dag. Oh ja, en jullie, uw dochter, wordt morgen elf jaar. Van harte gefeliciteerd. Bedankt, hippie voor aan. Feeling, young, feeling At the of the thought.